Thank you. hier is Bassie en Adriaan. Yeah. Hallo Basie. Nee, Basie, waarom zeg je nou niks? Oh shit, hij is net overleden. Ja, dat was dan Basie. Dan gaan we verder met Adriaan. <laughs> Oké okay, mensen, ik heb ook gewoon in de krant gelezen dat. Uh... Ruutje ook weer. Die altijd de haarje Society die bezoekt, uh, Dreuger ofzo. of zo. Kijk, Gertje van Dreuger, die was zo. Ich hab' Gruppe. bent uh, schudden met je heupen uit misschien uh, uh, op groen of zo weet ik veel. Hey. De Gus komt naar huis. De koe de... en het hooi komt van het land. Uh, de Gus komt naar huis, want de koeien ma... vrij de varkens de moeten van het land naar huis. Nee, was het nou. okay, yeah. Augustus, als nu werd hij altijd niet begrepen. Die spandeerde al zijn schoenendoos aan het wilde wijvenspel. <laughs> oh. oh nee. Oh. En, voor alle leeftijden. Voor alle gezien en in alle rangen en stonden. Nee hoor, het is, want het is, uh, je slaat hem aan. Uh, ik weet niet of je daar een CD bij hebt. Heb je XP op de je computer? Nee. Oké, okay. nou oh, ja, heb je een kans dat je misschien wel die CD moet instaleren. Ah, oh, nou dan is dat mooi. Maar wat kun je dan doen? Dan kun je een mapje maken in je nieuwe schijf. Ja, ben ik er nog? Ja, de Bola, nummer 22.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 Het gaat een klein beetje, de... oh nee, die moet niet weghalen kun je zetten. Ik ga even wat anders proberen. In deze computer dan zien wij daar Audio CD. Ja, hij doet het.